11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Strenge dopingcontroles in Sochi komt er ook maar iets van terecht. Nu het NOS Journaal met Mark Visser. Minister Asscher gaat schijnconstructies aanpakken... waardoor buitenlandse werknemers minder dan het wettelijk minimumloon krijgen. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Volgens Asscher komt het vaak voor dat bedrijven buitenlandse werknemers... een deel van het loon als onkostenvergoeding betalen... Dat is voor werkgevers voordelig, omdat ze dan minder belasting... en sociale premies hoeven af te dragen. Maar het leidt tot onderbetaling en oneerlijke concurrentie, zegt Asher. In de VS zijn schadeclaims ingediend tegen het farmaceutische bedrijf MSD. Volgens 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers... kan de anticonceptiering Nuva-ring trombose veroorzaken. Het risico zou net zo groot zijn als bij de Diana 35-pil... Die werd begin dit jaar in Frankrijk verboden... na sterke aanwijzingen dat vier vrouwen door de pil zijn overleden. In een reactie laat MSD weten dat het bedrijf... het volste vertrouwen in het anticonceptiemiddel heeft. Dat wij volledig staan achter ons geneesmiddel Nuvaring. Dat uit studies is gebleken dat er geen verschil is... in trombose-risico met andere conceptiemiddelen. En dat de risico's op zich bij vrouwen die roken overgewicht hebben... of trombose in de familie hebben, dat die bekend zijn... De Nuvaring werd tien jaar geleden in Os bij Organon ontwikkeld. In Nederland wordt hij jaarlijks aan 170.000 vrouwen gegeven. Het Thaise ministerie van bijzonder onderzoek is geëvacueerd... omdat zeker duizend mensen het gebouw hebben omsingeld. Het ministerie is vergelijkbaar met de Amerikaanse FBI. De protestbeweging probeert het land lam te leggen... en zo het aftreden af te dwingen van de regering van premier Sinawatra. Eerder werden al andere ministeries omsingeld. Het ministerie van Bijzonder Onderzoek... klaagde onlangs de leider van de protesten aan. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in zijn periode als vicepremier... verantwoordelijk was voor de dood van meer dan 90 mensen... bij het onderdrukken van een ander protest in 2010. De selectie van Manchester United... is gisteren in Duitsland ontsnapt aan een vliegramp. De voetbalploeg vloog van Manchester naar Keulen. Toen de vliegtuig de landing inzetten... bleek dat er een ander vliegtuig op de landingsbaan stond...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 Het is zwaar bewolkt en nog steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is 4 graden in het zuidoosten tot 10 in het noordwesten. Morgen wordt het droog en breekt misschien even de zon door... maar vrijdag gaat het opnieuw regenen. Is het verstandig om de Nuwa-ring nog te gebruiken? Het antwoord wordt u zo. Zweden zijn aantrekkelijk. De Volvo V60 Plug-in Hybrid is in vele opzichten een aantrekkelijke auto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 Vara. Radio 1. gids.fm Met Felix Mulder. Goedemorgen. De Olympiërs die straks aan de Winterspelen in Sochi deelnemen. Die krijgen te maken met de strengste dopingcontroles ooit. Althans, hebben ze aangekondigd. Maar het Russisch dopinglab is geschorst. Hoe kan dat dan samengaan? Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, geeft zo antwoord. Verschillende boeken over de Amsterdamse grachten zagen dit jaar al het licht, omdat er gevierd wordt dat de grachten 400 jaar geleden werden aangelegd. Maar het boek Grachtenhuizen van fotograaf Arjan Bronkhorst is het eerste dat gaat over de luxe binnenin die grachtenpanden, soms heuse palazzo's. Wij kloppen aan bij grachtenpandbewoner Matthijs van Heiningen. En Europe in 8 bits is een documentaire over hippe muziek met oude Atari's en Gameboys, ook wel chipmuziek genoemd. Anders luisteren? Zeg maar gewoon kijkluisteren. Surf naar degids.fm De, de Nuvaring ligt onder vuur. Het anticonceptiemiddel zou trombose, longembolieën en herseninfarcten veroorzaken. In Amerika zouden al zeker vrouwen die de Nuvaring gebruiken zijn overleden. Het is een nieuwe onheilstijding na de ophef over de Diane 35 pil. En met al die berichten over gevaren en zelfs sterfgevallen zou je kunnen zeggen... een condoom is nog het enige veilige anticonceptiemiddel. Waar... Of niet waar? Niet waar. Ineke van der Vlucht van Rutgers, WPF, het Kenniscentrum voor Seksualiteit. Waarom is dat niet waar? Um, dit is niet waar omdat er naast het condoom heel veel andere vormen van anticonceptie zijn. Zoals uh, de anticonceptiepil, de prikpil, het spiraaltje, het implantaat... Die uiterst betrouwbaar zijn en heel goed beschermen tegen een zwangerschap. In plaats van die Nuvaring dan maar? De Nuvaring is tot nu toe ook een heel betrouwbaar uh, anticonceptiemiddel. Mits die ook goed gebruikt wordt en ook goed geplaatst wordt. Zouden die uh, Amerikaanse vrouwen die vijf die eraan zijn overleden, zouden die hem dan verkeerd gebruikt hebben of verkeerd geplaatst? Nou, dat is een ander punt. Als je het hebt over veilig, aan de ene kant gaat het dan om bescherming tegen een zwangerschap. Maar het feit dat er nu een aantal bijwerkingen worden gemeld... die behoorlijk ernstig zijn, ja, dat is uitermate verontrustend. En uh, het is ook heel belangrijk om dat heel goed in beeld te krijgen. En ook uh, te kijken of dat, uh, of dat ook daadwerkelijk uh, het geval is... of dat er uh, sprake was van bepaalde aandoeningen... voordat vrouwen uh, anticonceptie gebruikten. En wie moet dat gaan onderzoeken dan, volgens u? Nou, allereerst uh, is het natuurlijk zo hier uh, dat uh, de farmaceuten uh, zelf de onderzoeken doen naar anticonceptie. Uh, en voordat uh, anticonceptie op de markt komt, moet er ook goed gekeken worden hoe betrouwbaar zijn de onderzoeken. Wat is er bekend over eventuele bijwerkingen? Maar ik neem aan dat dat bij die nuvering allemaal gebeurd is. Daar zijn inderdaad onderzoeken aan voor afgegaan, anders zou dat nooit beschikbaar zijn op uh, de Nederlandse markt. Uh, maar we moeten ook uh, goed blijven volgen uh, of er inderdaad uh, bijwerkingen zijn. En het is natuurlijk ook aan de huisarts, dat zijn toch degene of de medisch specialisten, die uh, de indicatiestelling doen voor anticonceptie, of in ieder geval vrouwen ook uh, moeten adviseren over anticonceptie. Die vrouwen ook heel goed moeten informeren over eventuele bijwerkingen. En ook moeten kijken naar de voorgeschiedenis van vrouwen. En niet alleen informeren en naar de voorgeschiedenis kijken... maar misschien ook bijhouden wat het resultaat is. Nou, dat vraagt natuurlijk ook een hele actieve rol van de vrouwen zelf. Dus als vrouwen zelf anticonceptie gaan gebruiken of langer gebruiken... dan zullen ze zelf goed moeten monitoren, doen zich bepaalde bijwerkingen voor... verandert er iets in het lichaam, et cetera... en dat ook direct melden aan de huisarts... en ook kijken of er een goed ander alternatief is. Dus vrouwen die nu een nuva gebruiken hoeven daar niet direct mee te stoppen, denkt u? Als zij zelf geen bijwerkingen hebben, als ze daar niets in consteren, dat er niets verandert... dan hoeven zij niet per se te stoppen, maar aan de andere kant zou ik extra uh, alert zijn... Uh, gezien de verhalen die uh, zich nu voordoen, uh, uh, in ieder geval naar aanleiding van een aantal klachten in Amerika... En de farmaceut, in dit geval MSD, moet dan gewoon goed gaan onderzoeken... wat er mogelijk mis zou kunnen zijn met deze Nuvaring. Nou, dat is zeker de verantwoordelijkheid van een fabrikant. En uh, er ligt ook een verantwoordelijkheid uh, bij de huisartsen... om vrouwen heel erg goed te informeren over de verschillende anticonceptiekeuzen. Maar ja, eerder was er al die onrust rond die jaren 35-pillen. En toen bleek uit een aflevering van onze collega's van Zembla... dat huisartsen die pil heel makkelijk voorschrijven. Um, voor de huisarts is zo, nou ja, de diane is geen anticonceptiepil. Dat is eigenlijk uh, meer een pil tegen acne, maar wordt ook gebruikt voor, uh, voor anticonceptie. Um, wat uh, belangrijk is, is dat er, uh, er zijn richtlijnen voor anticonceptie. En uh, daar wordt heel zorgvuldig gekeken naar wat bekend is uit onderzoek over uh, de verschillende anticonceptiemethoden. Wij vinden het heel belangrijk dat vrouwen ook een keuze hebben in de anticonceptie, maar ook heel goed geïnformeerd worden. Yeah. Dus dit soort verontrustende... Onderzoeken Dat moeten we heel nauwlettend in de gaten houden. U noemde in het begin al een paar alternatieven. De prikpil, ja. het spiraaltje, wat heb ja. u nog meer. Maar dan roep ik het condoom. Ja, het condoom uh, is natuurlijk ook een goede methode die beschermt tegen zwangerschap. En ook nog eens tegen SOA. Die is ook zeker veilig, maar ook daar geldt dat die natuurlijk uh, goed gebruikt moet worden. Nu las ik ook een Frans onderzoek waaruit blijkt dat de morning-after-pil niet werkt... bij vrouwen die meer dan 80 kilo wegen. Dat zegt de maker van de pil bene zelf. Moeten we dan wel zo'n blindelingsvertrouwen hebben in die farmaceutische industrie? Nou, we zullen daar zeker kritisch op moeten blijven. Want uh, ja, ze hebben toch een uh, grote vinger in de pan En uh, ja, ze hebben vaak ook uh, hele stevige lobbycampagnes... Uh, dus wij zullen uh, alle onderzoeken die door de farmaceuten gedaan worden... ook heel kritisch moeten volgen en moeten wegen. En dat, uh, dat gebeurt ook. En ook met die nuvaring zou het te maken hebben met overgewicht bijvoorbeeld? Ja, uh, overgewicht, uh, maar dat geldt ook nog uh, voor andere leefstijlfactoren. Bijvoorbeeld uh, roken, roken ja. hoge bloeddruk, cholesterol. Die geven een verhoogd risico op, op uh, trombose... En bij een dergelijke leefstijl, en dat moet ook heel goed uitgevraagd worden... door de huisartsen, wordt ook gekeken welke anticonceptie dan het best geïndiceerd is. Ja, maar die morning-after-pil is toch gewoon een hoge dosering van een pil? Dus die pil die zou dan ook helemaal niet werken als je nou, meer dan 80 kilo weegt, of niet? Nee, de morning after -pil werkt uitstekend. Met je hem ook uh, drie dagen, of binnen drie dagen, na onveilige seks uh, gebruikt. Nou, maar ik heb het over de pil. Uh, het feit dat de pil dus uh, een lagere dosering kent... zou kunnen betekenen dat vrouwen boven de 80 kilo er niets aan hebben. Het klopt. Vrouwen met overgewicht of die een zwaarder gewicht hebben... ...hebben mogelijk ook een hogere dosering nodig. Maar voor uh, uh, de anticonceptiepil zijn andere alternatieven. En ook voor de morning-afterpil is er een uh, goed ander alternatief. En dat is bijvoorbeeld het koperspiraal. Ik weet veel meer. Hartelijk, hartelijk dank Jeneke van de Vlucht van Rutgers WPF. Graag gedaan. Oh, de Gids.fm Keizersgracht, Herengraagd, Singel. Je loopt langs die statige historische grachtenpanden... en denkt, hoe zou het zijn om daar te wonen? Fotograaf Ayan Bronkhorst kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en maakte een vuistdik fotoboek over ruim 30 zogenaamde stadspaleizen en hun bewoners. Grachtenpanden heet het boek. Filmproducent Matthijs van Heiningen en zijn vrouw Guurtje Bunnenberg... wonen in een historisch pand aan de Singel. Het Singel zeggen ze in Amsterdam. En dat is in de 17e eeuw gebouwd, dat pand, door de vader van de bekende dichter P.C. Hoofd. Verslaggever Robert Jan Boy staat erbij en belt hij aan. Het is echt zo'n ja, zo gevel dat je zegt van... Wat een schitterend pand. Wat een schitterend grachtenpand. Je zal er wonen. Ja. En de mevrouw heeft in de tussentijd de deur open gedaan. Guurtje Buddenberg toevallig. Dat ben ik, ja. Ik ben de vrouw van Matthijs. De filmproducent. Ja, ja, ja, ja, ja. We noemen Siska de Rat. Ja. We noemen de lift. Ja. Oh, wacht eventjes, daar komt nog een meneer aan. Dat moet Arjan Bronkhorst zijn. Klopt. Dag Robert. Ik kom hier net, kom hier net binnen. Nou... Ik ook. Wat fantastisch al hier, hè? Ja, mooi, hè? Dit is een heel, heel bijzonder huis, dit. Moet je die hal zien, die marmeren hal? Oh, ik ben die ijsbaanpensen. Ja. Ah, Hartelijkheid, Meneer Van Heiningen, Rootjanboy, ja. Varen Radio 1. Ja, dat heb ik begrepen. Ja, dag. Hoe is het? Goed, kom binnen. Dit is mijn. Uh, uh, een studeerkamer, zullen we maar zeggen, hè? Ja, wij wonen hier en we werken hier, Zo gezegd, kantoor aan huis. Ja. Oftewel de koopman, die, zoals het vroeger was... die woonde altijd onder zijn pakhuis. Hoog plafond. Eh, ja, dat wordt natuurlijk wel steeds lager. Marmeren he? schouw, dikke uh, houten ja, planken. Nee, maar zo was het niet, hoor. Nee, hoe was het dan? Toen wij hierin kwamen, eind 90'er jaren... toen kwamen we van de, van de vecht. Zo ja. zeggen. En we wilden weer terug naar de stad... Toen uh, stond het leeg hier had namelijk de universiteit ingezeten. En alle huizen in Amsterdam waar de universiteit uh, huisgehouden ja. heeft... Ja. die zien er allemaal vreselijk uit en die zijn helemaal leeggesloopt. Dus die ja. moesten we helemaal restaureren. Waren het nog sporen van de universiteit? Oh, nee, ja, al voldoende. Dat je kon zien, nou hier is lesgegeven? Ja, ja, met mooi groen belatum. daar waren ze sterk in. Balatem, en, wat is dat? Ballatum, weet je niet wat Balatum is? Ja, sorry, ik kom uit de 21 ste eeuw. Ja. Ja, als je in zo'n woonhuis woont, weet je wat Balatum is natuurlijk. Nee hoor, helemaal niet. Nee, Balatum is zeil. Oh. Zeil op de vloer. Dat, maar zo'n beetje groen gemarmerd, dat heet Balatum. De gang de gang was, was gang? de gang was het. De gang, ja. Dat is, uh, wij kwamen dus het huis binnen en we zagen deze gang met die... Met die trappen, dat was gelijk. Naar boven gaan even? Ja, waar gaat de nee, toe? Nee, mijn vrouw doet wel even de deur open. <laughs> en dat was eigenlijk het... het uh, dit noemden ze de burgemeesterskamer. Oftewel de tuinzaal. En dus al die grachtenhuizen die die hebben dus zo'n uh, zo zaal aan de achterkant die dan op de tuin uitkijkt. Een en grote woonkamer, tuin... Hoge ramen, weer die schitterende bewerkte plafonds. Ja, ja. Een kroonluchter. Is dit de woonkamer trouwens, hier van u? Ja, ja als het niet te koud is. Erg warm wordt het nooit. Maar waar zit u normaal gesproken? Normaal zitten we of in mijn kamer of in de keuken. De keuken ook even kijken? Ja, zeker. Hier naar rechts neem ik ja, aan? ja. Dit is dus de keuken. Oh ja, nou ja, een keuken. Ja, een typische grachtenhuiskeuken. Blauwe, blauwe aanrecht. Blauwe Balken. Ja, ja. Inderdaad, te maar dit marmer was, tegels voor een huis. Als ik weer even ja? Een, een, ja? een stapje ja, maak ja, ja. naar de universiteit. Hier zat toen de katine van de universiteit in. Oh. En die liep door in de tuinen. Die tuin was helemaal overkapt. Dat hebben we allemaal teruggerestaureerd. Je uh, loopt zo. hier rond in de geschiedenis. Je loopt hier nou, rond alsof je... Ja, kom er even bij, uh, Arjan. Er zijn wel honderd van dit soort huizen in Amsterdam. Ja. Hoor. Waar ben jij nou het meest over verrast? Nou, ik denk uh, door, uh, door, de, door de combinatie van, van huizen met bewoners. Die, die, die particuliere bewoonde huizen, ja, dat is toch hoe die huizen vroeger zijn bedoeld in de 17e eeuw. En, en, en als je die combinatie ziet, ja, dat is, dat is prachtig om te hoe zien. Hoe is het om hier te wonen? Oh, dat is oh, heel, prettig. Prettig. Ja, ja, heel prettig. Maar heb je niet het gevoel dat je in een, een, ja, in een, in een museum woont of een, nee, een nee, historisch huis geprobeerd je, om dat ja. niet. Uh, om dat niet te doen. Nee. Ja. Ja, het, het leuke is ook van deze huizen hier, zoals vandaag ook... Hè, het ziet eruit als een museum, museaal huis... Hè, zoals ook de museumhuizen van loon ik, Hinlopen bijvoorbeeld... maar er wordt hier geleefd, ja. er wordt gewoond. en dat zie je toch wel terug. Um, ja, ik weet bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het mag vertellen, Matthijs... maar ik weet bijvoorbeeld waar jouw televisie staat opgesteld... Oh, ja, ja. Nou. dat is geweldig, want het ziet er netjes uit... maar als je hier om de hoek loopt en je tilt de tafelkleed op... dan staat daar gewoon Matthijs, een fantastische televisie. Oh, dat willen we wel even zien dan. Ja. Hier. <laughs> Hier een keurig rond tafeltje met een ja, roze kleed tot moe, aan de vloer. mooi zijde kleedje. Kleed, en daar zit Oh, dus geen tafeltje, maar een televisie? En een echte beeldbuis, hè? geen plasma of zo. Nee, echte nee. glazen, ouderwetse celluloid. Bijna. <laughs> Bijna. Ja. Ja, en, ja. en ook nog eens met coulissen eromheen. Ja. En je ziet het wel. dus ja, ja. Uh, Je tilt de coulissen omhoog. Je neemt plaats op de bank. Ja. Je steekt de haard aan. En het is een, het is een gezellige woonkamer geworden. En, en dat is wat ik ook... ja Na die sfeer was ik natuurlijk toch ook op zoek voor het boek. Ik heb de slaapkamer nog ineens gezien. Nee, dat is privé. Oh, dat is, dat is privé. Ja. Nee, we, we hebben daar onze slaapverdieping. Dat is slaapverdieping. Oké. Okay. Maar ik heb daar nog wel een leuke verrassing voor je. De Italiaanse uh, eetkamer. Oh, ja. oh, het houdt niet op. Je, bent, je ziet uh, ze voorbij komen in de nikkenbokkers... met die, die pluimen op de hoed. Ja, ja met de karossen ja. voor de deur, de paarden. Ja. Goed, het boek. Kijken naar de foto's. Komen er nog rondleidingen ook, aanvullend? Nou, ik weet nou. Nee, als iemand aanbelt. Misschien uh, oortjes op een, op een museumweekend. Een mooie film misschien. Nou, nee, dat doe ik nee, niet. Een historisch nee, kostuumdrama. Nee, nee, nee, nee. dat, dat weten we zelf toch veel te goed. Veldgoed, oh, <laughs> hoe hoe, hoe ingewikkeld dat ja, is ja, als okay. je die in je haalt. Veel woonplezier. Dank je wel. Filmproducent Matthijs van Heiningen en zijn vrouw Guurtje Buddenberg... in hun historische grachtenpand. Het is geen film dus, maar stilstaand beeld van stadspaleizen in Amsterdam... uit het boek Grachtenhuizen, zo heet het, van fotograaf Arjan Bronkhorst. Meer informatie op de site...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 Can it really be the way it seems? What can I do? She's saying through with how it was What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to dream? Can it really be The way it seemed What can I say She's walking away From what we've seen What can I do 1966 en Tim Harden loopt door een nog niet verbouwd grachtenpand. Prachtig. How can we hang on to a dream? De Gids.fm Wat er nu precies gezegd is tijdens de anderhalve minuut... die staatssecretaris Steven telefoneerde... met de gewezen VVD-senator Jos van Rij dat wordt misschien wel nooit duidelijk. Maar welk politiek staartje gaat dat telefoontje krijgen? Over deze en andere Haagse zaken praat ik met Francisco van Jolen... eindredacteur van de Opinie en Debatsuit Joop.nl... en met Peter Kee, politiek redacteur bij Pauw en Witteman. Heren, het is weer midweek daarna. Goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Goedemorgen, Felix. Francisco, zet jij gisterochtend met rode oortjes... dat stuk in de telegraaf te lezen over de telefoontje van Teven met Van Rij? Felix, jij weet dat ik elke ochtend met rode oortjes de telegraaf lees. Dus zeker dit stuk over Teven en dat merkwaardige telefoon wat uh, verdwenen is, het telefoongesprek. Dus Terwijl de hele wereld vol is over het feit... dat alles permanent overal wordt opgenomen... hebben we in Nederland een soort herhaling... van het uh, filmrolletje uit Subredentia. Uh, er is één gesprek verdwenen. Ja, want er zal een tap op de telefoon van Van Rij, maar door een IT-probleem is juist het gesprek met Teven niet vastgelegd. Dat zegt het landelijk pakket. Komt de waarheid boven tafel of over wat de heren ooit besproken hebben? Ik, uh, ik, ik waar zeggen is niet mijn sterkste punt. Nee. Dus ik weet niet of de maar, waarheid mag, boven water gaat komen. Mijn vraag maar... is natuurlijk: geloof jij dat it problemen dat in één keer aan de orde is? Ik, ik, ik weet niet wat ik geloof. Ik weet alleen maar. Jij weet niet wat je gelooft? Een, nee, nee. Piet, luister. Er is een, uh, een gesprek verdwenen. onder omstandigheden dat dat niet. Vale. vaak gebeurt. Wat ik begrepen heb, is gebeurt het eigenlijk nooit. Nou, mocht er aangetoond worden bijvoorbeeld dat dit eigenlijk schering en in inslag is, terwijl de NRC alles opneemt, hebben wij een justitiedienst die, kunnen dat die vragen, toch? voortdurend <Quinnfish> uh, dingen, uh, ja, bij de backup kunnen we het ja. vragen. maar de, uh, die voortdurend dit soort fouten maakt. Kijk, dat vind ik eigenlijk het interessante aan deze kwestie. De VVD heeft hier altijd een probleem mee. Ze komen hier niet meer weg. Want stel, nou, stel dat het nou gewoon een foutje is. Een IT-foutje. Hoe zou ze dat dan zelf noemen? Wie is daar verantwoordelijk voor? VVD-minister Opstelten. Die heeft dus kennelijk krakkemikkige spullen. Dat we zomaar in een heel belangrijk onderzoek... dat toevallig over een partijgenoot van hem gaat... Uh, essentiële informatie kwijtraken. Nou, dus volgens mij gaat hier iemand sneuvelen. Nou, ik heb wat kijken wat nog interessanter is... is dat de VVD gewoon een enorm probleem heeft met uh, Jos van Rij... de onderkoning van Limburg die uh, door de VVD buitenspel is gezet... omdat er te teveel uh, zweem van verdenking omheen ging. En die nu terugvecht op een manier... die die VVD ontzettend veel schade berokkent. Ja. Want natuurlijk is dit verhaal afkomstig van Van Rij... of van de advocaat van Van Rij. Van de, advocaat dat de, de, advocaat de vinger officiële officiële advokken, zijn wel duidelijk. Ja. Uh, en wordt het naar buiten gebracht om te laten zien... van luister, jullie hebben mij getapt... en jullie verwijten mij allerlei gesprekken... over uh, burgemeestersbenoeming. Nou, dat zijn gesprekken die door veel meer mensen worden gevoerd. Kijk maar, Teven voert ook gewoon zo'n gesprek. En anderen doen dat ook, weet je wel, er wordt gewoon uh, achter de schermen natuurlijk wordt er altijd gelobbyd over burgemeestersbenoemingen. Dat gaat helemaal niet zo netjes, alleen maar binnen een vertrouwenscommissie. Ja, Van Rij die zou ja, maar zijn... Maar uh, dat is zijn verhaal, hè? Van Rij, ja, Rij wel, die zou Ricardo verhaal, of Mansen, is... Die was toen al burgemeester van Meersen en ook chef van de VVD in Limburg. Zou die hebben getipt over een aantal zaken... die in het sollicitatiegesprek mogelijk aan de orde zouden komen. Dat is afgeluisterd, dat is vastgelegd. Maar juist dat gesprek dat Teven met Van Rij had... over diezelfde burgemeestersbenoemingen is er niet. Ja, maar vervelend is wel dat de, de politiek assistent van uh, Teven... Dat, dat gesprek wel bewaard is gebleven en dat die politieke assistent wist waar het gesprek over zou moeten gaan. Van Rijp belde die politieke assistent van... kun je Teve laten terugbellen? Ik wil met hem praten over de benoeming van de burgemeester. Teve belt dus terug, weet waar het over gaat... En dan wordt het onduidelijk. Teve kan best gezegd hebben: daar kan ik niet met je over spreken. Maar ja, die had eigenlijk helemaal niet terug moeten bellen, natuurlijk. Dat maar je moet ook niet geweest. vergeten: die Van Rij, wij doen er nu over, hè? dat is een corrupte politicus. Of nou, die wordt die behandeld. Is dat, als met, dat is niet bewezen. Dat is iemand alsof het een paria is. Dat is hij inmiddels ook. Maar op het moment dat het telefoontje plaatsvond, was dat een topfiguur binnen de VVD. Hè? Niet vergeten: die man was niet alleen gemeenteraadslid. Die was statenlid. Die zat in de Senaat. Dat was een stemmetrekker. Iedereen wilde wat met hem te maken hebben. Ja, Iedereen wilde dus hem gebruiken. Ik bedoel Limburg een enorm uh, ingewikkelde provincie voor de VVD. Het PVV altijd op de loer. Van Rijs stelde die provincie min of meer veilig voor de VVD. Bovendien hielp die, heeft hij een aantal kamerleden inmiddels. Uh, Mark Verheijen, Karin Strauss, uh, uh, Frans Wekers. Uh, staatssecretaris van uh, Financiën. Die hebben waarschijnlijk campagnegeld van hem gehad. In flinke uh, mate. Van van ja. En dat, Ook dat is nog in onderzoek. Maar uh, mevrouw Strauss heeft dat al min of meer bevestigd. Dus ja, er liggen heel veel. Hij heeft heel veel gedaan voor de VVD. En nu is hij zo, uh, voelt hij zich afgedankt. En hij wil verhaal halen. En dan gaat hij terug meppen. En hij mept hij terug. Ja. Zeker, maar natuurlijk. dit is, dit is bedoel, dat zie je vaker bij criminaliteit. Dit is hoe criminelen opereren. Ik zeg niet dat meneer Pardon? Van Rij crimineel is. Nee, maar goed, dat is zo van. Als maar je, maar, dat maar is, je zegt het wel met zoveel woorden. Nee, dit is. Dit is, als je, hè, wat, je woorden. Nee, wat jij zegt is chantage. Hè, als jij niet doet wat ik zeg, dan zal ik eens even duidelijk maken. Nou, nee, nee, het gaat meer om het karakter van, van iemand als Van Rij die niet over zich heen laat lopen. die daar jarenlang Roermond uh, heeft bestuurd. En, en voor ik, de VVD veel de heeft betekend. en daar altijd voor geappliqueerd is. En dan zegt, als ik dan ondergaat, dan gaat iedereen. Nou ja, die stijl uh, als ik met mensen praat die hem goed kennen die zeggen zo'n stijl heeft hij en dat zie je nu terug dat zie je nu terug in de universiteit de grap is natuurlijk dat de VV, het is ook nog gespeeld zich af op een volledig VVD departement he, justitie uh, met uh, aan het hoofd uh, opstelde en dan staatssecretaris teven Francisco die, van Jola aan het woord ja die daar ook nou, op geen en dankjewel dat je dat zegt nou zo nu dan moet ik dat even dus zal zeggen. ik af en toe door je presentatie en we en alles praat. weten de mensen dat thuis niet maar die kennen de, jou niet um, je brengt me ook helemaal van me apropos. Ik was net bezig met een gloedvol betoog. Dat is nu onderbroken. nee Waar het om gaat is... Teven zal nooit, tenminste... Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen... de schijn van verdenking van zich af kunnen werpen. Er is iets, hij moet iets gaan doen om duidelijk te maken... dat hij daar echt helemaal niets mee te maken heeft. Dat in dat telefoongesprek helemaal niets gezet. Want op het moment dat hij dat niet doet dan gaat, komt er iets anders naar boven. Maar voorlopig kan Teven niks zeggen, want het is onder de rechter. In mei ja, van dit is, jaar. Maar hij goed, over, dat... over twee weken moet hij wel wat zeggen. Dus dat is al heel snel aan de orde. En in mei en... hebben ze gezegd dat de schijn van verdenking... al niet mag bestaan. Ja, maar wat wel voor Teven pleit, wil ik er toch nog even bij zeggen... is dat de man een, een, het is een man met een onkreukbare reputatie... Ik bedoel, Teven heeft, heeft weinig vlekken opgelopen... in uh, al die tijd, uh, oud-officier van justitie... Het uh, is een man die, uh, die doet waar hij voor staat, zeg maar. Die zegt waar hij voor staat. Daar altijd vrij helder in is. Dus. Het moest wel de neus van Francisco optrekken op het moment dat hij. De vraag is of. Heb je een andere indruk van Teven dan? Dat is geen geen politicus. De vraag is, is, de is of het bewezen moet worden. Als je gaat kijken wat de VVD besloten heeft in mei van dit jaar. Hè, toen ze zeiden van jongens, we hebben bij de VVD een corruptieprobleem. We moeten dat eens even gaan hard gaan aanpakken. Dan werd er gezegd: van nou, als de schijn van verdenking bestaat. dan moet er al actie ondernomen worden. Dat is nou, waar. die schijn van verdenking. daar zitten we wel heel dicht tegenaan. Ja, maar goed, dat is toch even afwachten... Wat en de, tegen zelf is, tegen de rechter kan hij die, die wegnemen? En dat wil dan niet zeggen dat hij schuldig is... maar op het moment dat er iets aan je kleeft... wat je niet meer weg kan, moet je ook consequenties trekken. Minister Plasterk van Middellandse Zaken... We deden het vandaag en morgen zijn begroting in de Tweede Kamer. En vanochtend was hij al te horen op Radio 1. En in de volkshand breekt Plasterk... een lans voor de wachtgeldregeling. Daar moet niet verder op beknibbeld worden, zegt de minister. Zijn jullie het daarmee eens of oneens? Francisco Mayole, Peter K. Peter. Nou ja, het wachtgeld is onlangs ingeperkt tot, uh, tot de duur van de WW-uitkering. Dus wat dat betreft lopen ze nu parallel met uh, de normale mensen in de maatschappij. Uh, ze krijgen geen langere uitkering. Uh, een ander ding is dat politici vaker risico nemen door in dat vak te stappen. Uh, dus dat het. Uh, uh, dat de democratie mag wat geld kosten. Dus als je, als je plotseling afscheid moet nemen van een functie. Dan mag er wat tegenover staan. Die mensen hebben ook een hypotheek. Die betalen ook uh, huur voor hun woning. Die hebben uh, vaste lasten. Dus uh, je moet wel... Een, uh, de, de, de, de, het politiek bedrijf heeft een hoog afbreukrisico. Dus dat mag wel wat tegenover staan. Neem niet weg dat ik ook wel heel erg geniet van mensen als Meertje Hilkens... die de politiek uitstapt en, in een, en zegt... ik wil het wachtgeld niet. Ik ga gewoon voor mezelf zorgen. Ik bedoel, Kamerleden, sommige Kamerleden doen dat. En die verdienen daarmee veel respect. Vind ik. Zij was van de PvdA. Francisco van Jolen. Wat ja, vind jij van ik het wachtgeld? Oh, ik, wacht hm. ja, ik wacht even op je vraag nu. En wat blijkt dan? dat ik daarvan vind? Nou, ik vind dat een hele goede zaak. Ik heb al eerder gezegd, wij moet, als je in een democratie... moet je goed omgaan met je politici. Uh, dat is een eerbiedwaardig beroep. En daar, daar moet je die mensen ook voor goed voor belonen. Wat vond jij van het interview in de Volkskrant met Plasterk? Peter? Nou, ik vind wel... kijk, Plasterk geeft op een aantal andere vragen geen antwoord. En dat, wat dat betreft mis ik soms wel de kolonist de Plasterk... Die, die altijd duidelijk was in zijn meningen... en. Uh, bijvoorbeeld over de vraag, moeten we over de gekozen burgemeester... daar laat hij zich nu niet over uit. Terwijl ik nog me kan herinneren van een aantal jaar geleden... dat hij voor een getrapt gekozen burgemeester was. Dus de gemeenteraad moest de burgemeester kiezen. en ja, Waarom zou je zo'n mening nu niet meer verkondigen? Dat, uh, dat vind ik jammer aan Plasterk. Hartelijk nou, dank. Ik vind het... Wat zeg je, sorry? Hartelijk dank. Francisco van Jolen ook. <laughs> eindredacteur van <de laughs> Opinie en debatsite uit En Peter Kee, redacteur bij Pauw Witteman. Dan moet je er maar snel in komen. Jij ook <laughs> dank. Het is dus. nou, ja. al een half minuut over half twaalf. Dit is Radio 1. En hier is Mark Visser met het NWS Journaal. Overvallers en straatrovers in Rotterdam die intensief worden gevolgd... gaan praktisch niet meer in de fout. Blijkt uit de eerste resultaten van de nieuwe persoonsgerichte aanpak. De vaak nog jonge criminelen worden al in de cel bezocht door een team. Als ze de gevangenis uit zijn, worden ze nauwlettend in de gaten gehouden. Aanpak richt zich ook op de jongere broers en zussen van de veroordeelden. Criminelen die het afgelopen jaar zijn gevolgd... hebben vrijwel geen ernstige delicten meer gepleegd.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 In Moskou zijn veertien radicale moslims opgepakt. Ze hadden volgens de Russische politie bommen, granaten en vuurwapens in bezit. Verdachten zouden lid zijn van een veroorsprong Egyptische organisatie. politie deed vanochtend vroeg invallen in een aantal flats. Daar zou veel materiaal zijn gevonden waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Met Felix Murders. Zo meteen valt er nog wat te spuiten of te slikken in Sochi. Wel alright, wel heb ik daar. Is dat Santana? Het nummer is ooit begonnen als de bekant van het nummer Heartbeat van Buddy Holly. Geschreven dit nummer door Bob Montgomery en Norman Petty... en uitgevoerd door diverse artiesten, onder andere Blind Faith. Maar twintig jaar na uh, het verschijnen van uh, Well Alright, het oorspronkelijke nummer... in 1958 deed Santana het nog eens dunnetjes over. De Gids.fm The Anti-Doping uh, Test Program uh, for... Sochi zal uh, de toughest ever applied in Olympic uh, Winter Games. IOC-voorzitter Thomas Bach zegt het nog maar eens. De Spelen in Sochi en Rio, ze moeten de beste, de leukste en vooral ook de schoonste worden ooit. Dat wordt nogal een missie, want het Russische dopinglab is tijdelijk geschorst. En van het laboratorium in Rio is zelfs de licentie ingetrokken. Herman Ram, directeur van de Nederlandse dopingautoriteit, goedemorgen. goedemorgen. De strengste speler ooit. Hebt u enig idee wat dat inhoudt? Nou, in ieder geval dat er meer controles worden uitgevoerd dan ooit. In uh, de vorige winterspelen waren dat er ongeveer 2000, alles bij elkaar. En dat moeten er nu 2500 worden. Het lijkt me nogal een lastig verhaal op het moment dat dat Russische lab uh, is geschorst. Wat houdt dat in? Geschorst. Dat, dat er een heel serieus probleem in de planning ligt, natuurlijk. Want dit is twee maanden voor de spelen. En uitermate vervelend dat dat op dit moment gebeurt. Uh, in principe ben ik er toch van overtuigd... dat ze we het wel laten doorgaan in dit lab. Maar dan met aanwezigheid van directeuren van over de hele wereld... van andere labs die gaan meekijken. En waarom zijn ze geschorst daar? Dat weten we niet, dat wordt niet naar buiten gebracht. Maar dat kan op zich om hele kleine dingen gaan. Uh, er is een soort strafpuntensysteem. En uh, zelfs één verschrijving op een formulier is al een strafpunt. Ik uh, denk dat ze ergens iets niet gevonden hebben wat ze wel hadden moeten vinden. Oftewel het over het hoofd zien van een bepaald stofje. Maar hoe maar weet, weet men dat, dat dan, dat ze dat niet gevonden hebben? Nou ja, dat zijn vaak de blinde samples... die door het Wereld antidopingagentschap uh, worden toegestuurd. Dat gaat via antidopingorganisaties... zodat ze ook niet te herkennen zijn als testsamples. Die, die, uh, uh, het Wereld Antidopingagentschap weet exact wat daarin zit... en dat moet dus ook exact uitkomen. En als het er niet uitkomt, dan is er een probleem. Maar snel op te lossen is dus kennelijk niet. Het, het is wel de bedoeling dat er allerlei andere directeuren... van Dopinglaboratoria mee gaan kijken. Ja, ik denk dat dus het lab zelf, dat staat natuurlijk toch klaar. Daar staat ook de nieuwste apparatuur. Daar ligt het niet direct aan. Uh, maar men zal zeker, nu, nu die tijdelijke schorsing er is... als die wordt opgeheven, uh, zeker willen weten... dat uh, alle kennis die aanwezig is, er ook uh, gebruikt wordt. Het is altijd al overigens gewoonte dat... Uh, de, de laboratoriumdirecteuren van de speler ervoor en de speler daarna erbij zijn... zodat je kennis doorgeeft. Ik vermoed dat er dit keer nog wel een paar extra mensen worden ingevlogen mee te kijken. En ik las dat het ook de bedoeling was dat er een lab uh, komt in Sochi. Een dependoos kennelijk van het lab in Moskou. Ja, ja, maar dat is al ingericht. Dat is dus het lab in Moskou wat de accreditatie heeft. En het is altijd uh, in de plaats waar de spelen gehouden worden gebruikelijk... om daar uh, eigenlijk de hele capaciteit op te bouwen. Dus dat staat gewoon klaar. En hoe weet je nou of dat lab wel deugt? Nou ja, dat is hetzelfde lab in principe. Want de schorsing uh, Moskou, die strekt zich dus uit over, over Sochi. Um, ja, dat weet je eigenlijk op het moment dat, uh, dat de spelen beginnen... doordat je mensen... Erbij brengt. En dat zijn absoluut de topdirecteuren van andere laboratoria... die feitelijk een deel van de verantwoordelijkheid over gaan nemen. En hoe belangrijk is het dat zo'n lab weer opengaat? Is het niet verstandig om gewoon al die samples per vliegtuig... naar een betrouwbaar lab te vervoeren elders op de wereld? Nou ja, dat is wel een, een optie, maar dat is toch wel een hele slechte optie. Uh, het is natuurlijk heel kwetsbaar en dat kost ook heel veel tijd. Uh, en men wil tijdens de spelen altijd binnen 48 uur weten... of iets positief of negatief is. En dat haal je niet meer als je net vanuit Sochi naar een ander land moet vliegen. Enig idee hoeveel van die labs er zijn... over? De wereld? Ja, er zijn op dit moment precies 32. En voornamelijk in het westen? het uh, Meer dan de helft zit in Europa. Uh, dus daar hebben we een, echt een hele grote labdichtheid, als ik het zo mag noemen. ja, en, ja. Uh, ja In andere, andere werelddelen is het vaak veel minder. Afrika heeft er maar één bijvoorbeeld, dus daar ligt het heel anders. En wat betekent dat dan voor de buitencompetitiecontroles in bijvoorbeeld Afrika? Ja, dat is een, een, een lastig verhaal. Want dat betekent als je in, in Kenia of Tanzania of waar je ook maar wil... Uh, uh, ...controles doet, dat die urinemonsters of die bloedmonsters... ...per vliegtuig moeten worden vervoerd naar een lab... ...wat um, normaal gesproken toch een uur of vier, vijf vliegen op zijn minst verwijderd is, uh, dat kost tijd. Je moet dat dan onderweg als het om bloed gaat ook nog een keer koelen. Uh, intussen kan dat ook nog een keer zijn dat het vliegtuig uitvalt... of dat je vertraging hebt. Dus dat is echt een, een, een crime eigenlijk om dat op die manier te regelen. Tegelijkertijd, uh, het moet er maar goed lap gaan. En op dit moment is er dus maar één lab in Afrika... wat een alle eisen voldoet. Maar moeten we dan een beetje met opgebrouwen wenkbrauwen, opgetrokken wenkbrauwen... kijken naar alle prestaties van Afrikaanse atleten? Nou ja, er is in die zin wel een probleem. Het is heel erg moeilijk en overigens ook razend duur... om uh, in, in landen, uh, in het, met name in Centraal-Afrika, uh, intensief te controleren. Uh, uiteraard worden ze net zoals ieder ander goed gecontroleerd... tijdens wedstrijden buiten Afrika. Maar in Afrika is het gewoon heel erg lastig. Dat wil niet zeggen dat ze niet gecontroleerd worden. Maar ja, u kunt zich voorstellen... als je ergens werkelijk midden in Kenia... wat voor enorme afstanden zijn... zonder infrastructuurcontroles uitvoert... dat kost heel veel meer tijd, moeite en inspanning... Uh, dan bijvoorbeeld in Nederland. Als je op trainingsstage gaat in Afrika als sporter... dan zou je een vrijbrief kunnen hebben. Vrijbrief is te veel gezegd, maar het is absoluut waar... dat het uh, verschilt per land hoeveel kans je maakt... om een controle te ondergaan. En de bedoeling is natuurlijk dat in principe... die kans overal even groot is. Zover zijn we nog niet. Het feit dat de dopingautoriteiten nu scherper worden gecontroleerd... Hè, de dopingautoriteit zelf... is dat een gevolg van alle dopingonthullingen... in de wielrennerij en de atletiek van de afgelopen tijd... Nou, het heeft wel een hele hoop dingen versneld. Uh, eigenlijk is de, met, met name natuurlijk de Lens-Armstrong-zaak... Uh, echt een zaak waardoor het hele probleem meer in beeld is gekomen. Het ook serieuzer genomen wordt. Ik merk ook dat heel veel mensen nu toch, uh, laat ik zeggen... het niet meer wegwimpelen als, uh, als een marginaal probleem. En dat betekent dat overal een schepje bovenop is gegooid. Op de regels, de normen, de straffen worden zwaarder. En er is inderdaad veel meer controle. Wat is er met dat lab in Rio aan de hand? Dat is zelfs helemaal zijn accreditatie kwijt. Uh, dat was ook een van de zwakkere laps. Dat speelde op zich al langer. Uh, het is ook eigenlijk eerlijk gezegd onbegrijpelijk... dat uh, de dat spelen aan... Uh, Brazilië gegeven zijn zonder dat dat van tevoren allemaal goed geregeld was. Dat maar moet van tevoren goed geregeld zijn, vindt u? Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat het IOC als, uh, als ze de spelen aan een bepaald land of een bepaalde stad is het dan uh, toewijzen dat ze heel goed moeten kijken of het hele dopingverhaal op dat moment al op orde is. Dat was uh, in Brazilië niet zo. Nou is daar gelukkig veel meer tijd. Dus een ander lab, het lab in Lausanne, gaat de hele zaak overnemen. In Jamaica is zelfs het gehele bestuur van de antidopingautoriteit opgestapt. Ja, heeft de Wader dan jarenlang liggen te slapen... als het om dopingcontroles van Jamaicanen gaat? Nou, in Jamaica was het toch wel een eigenaardige situatie. Want ze hadden daar toch een van de meer actieve... en goed ontwikkelde antidopingorganisaties. Maar toch is bekend geworden dat die zeker het laatste jaar... feitelijk een hele hoop van hun echte toppers niet gecontroleerd hebben. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Daar moet op ingegrepen worden. Er is ook op ingegrepen. En het opstappen van het hele bestuur... is daar, denk ik, een hele logische consequentie van. Ja, maar verandert dat dan wat? Ik denk het wel. Sowieso werd al veel van de controles daar... die werden feitelijk betaald door de Amerikanen. Het is nu ook zo dat de Amerikaanse antidopingorganisatie... daadwerkelijk in het land actief is. Nu heeft de Wereld Antidoping Autoriteit de WADA... ook een nieuwe dopingcode goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2015 worden dopingzondaars in principe voor vier jaar gestraft. Werkt dat, een hogere staf? Um, dat is natuurlijk afwachten, maar het is een heel uitdrukkelijke wens, vooral van de, de sporters zelf. Uh, atletencommissies, zowel van het IOC als van WADA, hebben hier ontzettend op aangedrongen, omdat ze inderdaad denken dat het afschrikwekkend werkt, dat je toch nog wat langer nadenkt voor je de verkeerde stap maakt. Maar vooral, um, ja, gebruikende sporters zijn dan langer uit het circuit, en dat maakt wel dat je een grotere kans maakt als schone sporter, om uiteindelijk de prijs te winnen die je wil. Dit is dus niet puur voor de buren? Nee, ik denk, zeker, zeker niet, zeker niet. En ik ben er ook stellig van overtuigd dat gemiddeld de, de straffen dus in de Omhoog zullen gaan. Al zal altijd nog gekeken worden of er verzachte omstandigheden zijn die toch die vier jaar weer een beetje te zwaar maken. Dan uw eigen werk. U heeft meer geld gekregen, uw lab van ja. minister Schippers. Nou, niet ons lab, we hebben geen lab in Nederland. Maar onze organisatie heeft inderdaad nu structureel twee ton per jaar erbij gekregen om uh, ons beleid te kunnen intensiveren. En uh, u gaat minder controleren. Hoe kan ja. dat? Dat komt omdat die niet betaald worden door de overheid... maar uit de lottogelden. Uh, dat is echt gescheiden. Dat zijn ook heel strakke zeg maar, potjes die niet in elkaar vermengd kunnen worden. Dus ook al krijg ik meer geld van het ministerie van, van VWS... als je tegelijkertijd minder lottogeld heb... gaan toch de controles achteruit. Moeten die financieringsvoorwaarden dan niet snel worden aangepast? Nou, het wordt nu wel een discussiepunt, omdat uiteindelijk toch... het beleid wel in zijn geheel in evenwicht moet zijn. Um, en ja, als het aantal controles blijft teruglopen... dan komt er natuurlijk een moment dat dat niet meer kan. Um, we hebben eigenlijk al een forse uh, stap terug gedaan, Ongeveer 25 minder controles nu in het nationaal programma... dan zes jaar geleden. Daar is natuurlijk een grens. Er is een moment dat het niet meer aanvaardbaar is. En waar wordt die twee ton van schippers dan aan uitgegeven? Dat zal vooral meer aan de preventiekant zijn. En aan het doen van onderzoek is denk ik een heel belangrijk punt... Um, en wij investeren ook voor een deel in uh, een enorme verzameling uh, documenten... kennis op dopinggebied, omdat het vaak heel slecht ontsloten is. En wanneer komt dat eigen lab van u? Ik denk niet dat dat er gaat komen. In Nederland uh, zou dat alleen aan de orde zijn... als Nederland Olympische Spelen uh, zou organiseren. Nou, daar was een plan voor, maar dat plan is vorig jaar losgelaten. Dus dat is op dit moment helemaal geen punt. Het staat niet op een agenda. En wat betekent het feit dat die lotto gelden teruglopen... en dat u dus daar minder controles kunt doen... voor bijvoorbeeld de Tourstel in 2015... Daar heeft het eigenlijk geen invloed op, want de tour zorgt altijd voor een eigen controleorganisatie. Het nemen ook een eigen controleurs mee, dus daar heb ik niet zo heel veel mee te maken. Het gaat feitelijk veel meer om de controle van de Nederlandse competitie binnen en buiten wedstrijdverband. En ja, het betekent gewoon dat de kans dat een sporter gecontroleerd wordt 5% kleiner is dan het tot nu toe was. U heeft vorige week donderdag de cijfers van uw dopingautoriteit gepresenteerd: meer dan 2.500 controles in 2012, waarvan 32 positief. Wie waren dat? Ja, dat ga ik je niet vertellen. En dat is ook een punt in Nederland. Uh, er is eigenlijk een algemene regel dat de dopingautoriteit sowieso geen namen bekend maakt. Maar ook sportbonden doen het over het algemeen niet. Um, en daar wordt op dit moment wel over nagedacht. Want wat er nu feitelijk vaak aan de hand is, dat een aantal sporters uh, toch naar buiten komen... omdat ze te bekend zijn of omdat ze het zelf vertellen... Anderen niet. Dat geeft een heel scheef beeld. En we proberen nu dus uh, met sportbonden goed na te denken over een manier... om dat ja, op een rustige, maar wel op een volledige manier naar buiten te brengen. En hoe zou dat dan moeten, vindt u? Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid in ieder geval aan de sportbond. Zeker niet aan de dopingautoriteit. Um, en wat wij graag zouden willen, is dat de sportbond samen met de sporter kijkt... naar de beste manier om bekendheid te geven aan een, aan een zaak. Dat nou, zou Na de voordeling moeten zijn. Uh, met uitzonderingen. Bijvoorbeeld minderjarigen zullen nooit bij naam bekendgemaakt worden. Dat niet... Nee, maar, dat is zeker niet de bedoeling. Maar is dat vanwege privacyredenen dat het niet bekend wordt gemaakt? Ja, zeker. Dat is, uh, dat, is een, dat is zeker in Nederland een heel zwaar punt. Dat verschilt ook per land. Het komt er eigenlijk op terecht dat uh, ja, de, de, de privacybeschermingsorganisatie in alle Europese landen toch wat anders tegen dit soort zaken aankijkt. Had dan de naam van Armstrong ook niet geheim moeten blijven vanwege privacyredenen? Nou ja, Armstrong is sowieso naar buiten gekomen dat hij dat zelf deed, maar, maar los daarvan, het verschilt enorm per, per, per land en al helemaal per werelddeel. In Europa is dit een punt, buiten Europa is niemand hiermee bezig. Je ziet dan ook eigenlijk dat in landen als Amerika, maar ook Australië, Zuid-Afrika, u noemt het maar op, zonder enige terughoudendheid de namen van sporters naar buiten worden gebracht en in de helft van Europa is dat niet zo. Dus dat moet in Nederland gaan veranderen. Wanneer verandert dat? Wanneer is dat gebeurd? Ja, dat is een goede vraag, want ja, dat is ook weer overleg met bescherm persoonsgegevens voor nodig, die zullen uiteindelijk toch ook een mening hebben. Ik weet niet hoe dat, hoe dat gaat. Er wordt aan gewerkt. Ik hoop dat dat eigenlijk vrij snel gaat, maar ik kan het niet voorspellen. Hartelijk dank. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Carl Carlet House. World where you live. Komt ie? Ja. 1985 hoorden we voor het eerst van Crowded House door de cd. Crowded House hadden toen nog geen idee hoe die cd zou moeten heten. Dus we noemden het gewoon aan de naam van de groep. En in 1986 werd dit uitgebracht als de tweede single. De Chip music is heel wat anders. Dat is een snel groeiende muzikale trend in heel Europa. Chip music wordt gemaakt met oude spelcomputers zoals de Game Boy, de Amiga en de Commodore 64. Op het internationale documentairefestival ITVA is daarover een film te zien. De muziekredacteur Bot Jellema heeft zijn oude Atari meegenomen. <laughs> ja, ik zal je eerst even wat typische chiptune muziek laten horen. In de sfeer van de vogeltjesdans, dit, hè? Ja. <laughs> ja, dat is zoiets. Ja, nou, wat ik, wat ik hier wel grappiger vond, was dat je er toch een melodie in hoort, alsof het gezongen is, terwijl het gewoon echt uit de computer komt. Dit is een nummer van een Nederlands duo trouwens. Uh, ze heette uh, XYCE. X, dat zijn Roel, Heerspink en Tom Offringa. Ze hebben al vijf albums gemaakt met dit soort muziek en ze treden er ook regelmatig mee op. En in de scene noemen ze dit old school chip music. Nou, dat is gemaakt met onder meer een Atari en een Amiga. Nou, dat zijn van die computernamen uit mijn jeugd. En dat nostalgische, dat is ook een deel van het succes van, van deze chip muziek. Daar straks even wat meer over. Eerst nog eventjes een voorbeeld van wat andere chip muziek. De Spaanse Meneo. Goeiedag. Ja, nog even, nog even een klein stukje. Nou ja... Het zit tegen de dance aan dit. Meneo maakt zijn muziek met alleen een Game Boy. Dat is zo'n klein draagbaar spelcomputertje van Nintendo. In 1989 kwam dat op de markt. En daar stopte je cartridges in waar spelletjes op stonden. Yeah. En uh, deze nerds van die die chipmusic maken... die gebruiken nog steeds diezelfde Game Boys. Die veranderen er heel weinig aan. Maar die hebben op die cartridges geen spelletjes staan. Maar een programma waar je muziek mee kan maken. Nou Meneo, deze Spaanse jongen... die staat met alleen een Game Boy in zijn handen op het podium. En gaat er dan helemaal los op. En als hij het zijn zin heeft, dan trekt hij daar zijn kleren ook nog bij uit, maar dat tezijde. Jacob Polo, dat is de, uh, de regisseur van de film Europe in 8 Bits. Hij komt uit Valencia en is 26 jaar. Dit is zijn eerste film die hij heeft gemaakt. Die staat helemaal in het teken van die chip music. Zijn film staat nu in de top 20 van de publieksfavorieten op het ITVA in Amsterdam. En voor zijn film heeft hij meer dan 100 interviews gehouden... met mensen uit de chip music scene in heel Europa. En die is heel divers, want dit zit dus meer tegen de dance aan, deze Meneo. Maar er is ook een singer-songwriter die zijn Game Boy inzet als in instrument in plaats van een gebruikelijke gitaar of zo. Uh, de gemeenschappelijke factor, dat heb ik hem even gevraagd... maar wat, wat zit er dan in, in zijn algemeenheid dan wel in? Nou, dat is een beetje rebellie, zegt uh, Habib Polo. Hij uh, zegt, die technologische ontwikkelingen die gaan nu zo snel... wat je vandaag koopt, dat is morgen eigenlijk alweer uh, verouderd... terwijl je misschien nog niet eens het maximale uit dat van gisteren hebt gehaald. Nou, dat is waar Chip Music over gaat, zegt hij. They like to use technology in a different way and they, they are creative, innovative and they change the direction of, of the technology. They're using something which wasn't supposed to be using for what they're using it and I find that very something to admire. Ze gebruiken die technologie op een manier waarvoor het oorspronkelijk niet was bedoeld. En dat bewondert hij. De film die begint met een shot van iemand die op een vuil stort. op zoek is naar elektroafval. Dus waarmee die, waar hij die dan probeert nieuw leven in te blazen. En nou ja, daar blijkt je dan dus nog best wel heel veel gave dingen mee te kunnen. Uh, de Game Boy die had bijvoorbeeld een heel eenvoudige audiochip. Met yeah. een paar muzikaal interessante eigenaardigheden. Je herkent het meteen, je hoort het net ook. En Op internet zijn dan allemaal documenten te vinden... over hoe je daar dan nou weer handig gebruik van kan maken om in te zetten... om bijvoorbeeld een goede basnoot eruit te krijgen en dat soort dingen. Nou, Zo kun je dat 25 jaar oude computerafval nog heel goed inzetten om muziek te maken. En daar stond Gabriel natuurlijk bovenop met zijn state-of-the-art camera. We were with the last technology. I mean, I also have an iPhone, for example, and I was having these cameras to film them. On the first place, to me, it made me think a lot about obsolescence. And I, every day now I I have two thoughts about technology before I, you know, want to buy something or... So it's, yeah, it makes me think a lot. Hij gebruikt zelf moderne technologie, maar heeft soms ook aan het, uh, dit, dit hele project... heeft hem aan het nadenken gezet over het kopen van de laatste snufjes. Je kan soms nog zoveel met het oude. Nou, deze duurzame gedachte die is een deel van de film, maar de rest is toch ook die nostalgie. De geluiden van die spelcomputers van eind jaren 80, begin jaren 90... dat is voor veel mensen de eerste robotmuziek geweest. Het sounds dat we allemaal Als we were waren, we heard klinkt sounds everywhere. Niet alleen in de games, maar... Even de elevators, or the sounds of the machines. You know, it's like the music of the robots in a way. Dat waren de eerste elektronische geluiden die we hoorden in liften en uit machines en uit spelletjes, zegt hij. And uh, especially for people that are from our generation, which grew up with these sounds, uh, I think it's kind of like a trip to the past. When we were happy we were kids and, you know, we kinderen en we have any problems in leven. En alles was goed. Ja, chipmuziek doet ons denken aan een jeugd zonder zorgen, zegt hij. En daarom is er een levende scene ontstaan rond deze muziek. En er komen bijvoorbeeld aardig wat mensen af op het Nederlandse feest dat Eindbaas heet. Waar Chiptune muziek wordt gemaakt. Organisator Frans Twisk. Het is eigenlijk natuurlijk een heel simpel geluid. Hè? Het bestaat uit de basisvormen van elektronische muziek. En misschien is dat het wel wat het zo interessant maakt. Je ziet nu dat heel veel dingen worden maar overgeproduceerd. En zijn niet meer rauw en die worden te gelikt eigenlijk. Waardoor je die essentie, ja, dat, dat rauwe verliest. En eigenlijk de essentie van muziek misschien wel verliest. Maar voor, voor mij persoonlijk heeft het wel dus een, een typerend geluid. En is het eigenlijk nergens anders mee te vergelijken. Maar wordt het dus wel met die oude hardware die dus zo gelimiteerd is. Geweldige muziek die totaal in de muziekmaatschappij van nu past. En dan heb je toch wel iets heel interessants in handen. Of in ieder geval is dat heel interessant om iets mee te doen. En ook om dus feesten mee te organiseren. Ja, Frans Twist die elke maand één of twee Chip feesten organiseert... met de naam Eindbaas. Dat gaat vrij goed in Nederland, zegt ook de Spaanse regisseur Javier Polo. Holland is altijd voor ons. In Spanje is a een to om te volgen There is always something going on here and with electronic music it's always been big. We really follow what's going on here from down in the south, yeah. <laughs> <laughs> ik moet er zelf ook een beetje op lachen. Nou, Nederland liep met die elektronische muziek altijd, elektronische muziek altijd al voorop. Uh, de de dancing in de jaren negentig. Uh, de house die hier ook opgekomen is. Met deze muziek is dat niet anders. Het blijft underground. Maar zo af en toe hoorde ik in de nieuwe dance toch ook wel die Gameboy geluidjes uh, voorbij komen. Nou, die film Europe in 8 Bits van regisseur R.B.A. Polo... die draait op het ITVA Documentaire Festival. En is dat komend weekend nog te zien. Dankjewel, Botti Hellema, de muziekredacteur die de volgende week weer is. Wat is er nog op tv vanavond? Want het is elke avond, alweer voor de vierde keer, Je bent Sterk. Het programma waarin Mirjam Sterk in verschillende landen kijkt... hoe het ervoor staat met de mensenrechten. En vanavond gaat het over de persvrijheid in Turkije. En die is niet zo best. Je bent Sterk om vijf voor half negen op Nederland 2. En dan is er een docu midden in de nacht om vijf voor half twee... op Nederland 2 over Anna Politskovskaya. Dat is de Rusland vermoorde journaliste. Surf naar de gids.fm. Interessant. Tot morgen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie. divisie het RKC. Nu schiet hij het zacht in, gaat de bal op de paal. Hier de en go En daar komt de kopbal en de doelpunt. Wat Groningen. Doe heel langs de tegenstander gaat dan liggen. En om kort voor 9, Herakles Utrecht. Er wordt binnengewerkt! Nee, Blijven op de lijn liggen! NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 IPstaving.nl